Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Baflo ten noorden van Groningen is gisteravond een politieman doodgeschoten. Een agent raakte gewond. De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld in een woning. Daar lag een nog onbekende dode vrouw. Bij het station van Baflo ontstond een vuurgevecht met de vermoedelijke dader. De man van 25 is gearresteerd. Hij raakte gewond, net als de agenten en een omstander. De omgekomen politieman is een hoofdagent van 48. Zijn collega's zijn op de hoogte gebracht door de korpsleiding. Korpschef Dros sprak van een inktzwarte dag. Burgemeester Rewinkel van Groningen betuigde zijn medeleven met de nabestaanden en de slachtoffers. De gewonden zijn niet in levensgevaar. Als eerste ziekenhuizen van Europa beginnen het Onze Lieve vrouwen gasthuis in Amsterdam en het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad met het op afstand behandelen van patiënten. Op de intensive care afdeling in Lelystad hangen camera's. De verpleegkundigen aan het bed van de patiënt krijgen via een tv-verbinding advies van een specialist in Amsterdam. Die ziet op beeldschermen onder meer gegevens over de bloeddruk en de hartslag. In veel kleine ziekenhuizen, zoals in Lelystad, is s nachts of in het weekend geen arts aanwezig. Met tele-IC, zoals de methode heet, is er op zulke momenten toch voldoende zorg, zeggen de ziekenhuizen. In Amerika wordt het systeem al langer gebruikt. De Amerikaanse regering heeft opnieuw het geweld tegen Libische burgers scherp veroordeeld. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken sprak van nieuwe vreedheden door de troepen van Gaddafi. Ze zei dat sluipschutters op weerloze burgers schieten. En ze noemde de situatie in de belegerde stad Misrata nijpend. Regeringstroepen hebben daar het water en de elektriciteit afgesloten. Clinton is vandaag in Berlijn. Daar praten de landen van de NAVO over de situatie in Libië. Frankrijk en Groot-Brittannië pleiten voor een grotere militaire inzet... om de opstandelingen te helpen. Parijs en Londen willen dat andere landen ook doelen op de grond gaan aanvallen. Tweeën nog in het zuiden westen wolkenvelden. De rest van het land vrij helder, minima rond het vriespunt. Overdag geleidelijk overal bewolkt en het wordt 12 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen. En Marcel Ooster. Goedemorgen, het is donderdag 14 april... en dat is een mijlpaaltje voor het kabinet Rutte. De minderheidsregering met gedoogsteun is een half jaar aan de slag. Gaan we het uitgebreid over hebben. We hebben het allereerst over de gebeurtenissen in Buffalo. Gisteravond hoorde het zojuist. We hopen meer te weten te komen over dat schietincident... en de dood van een politieman en een vrouw. Onze verslaggever is in Buffalo. Ja, en dan dat eerste halve jaar Rutte. Wat het kabinet tot nu toe heeft bereikt... en ook wat er nog niet is gelukt... bespreken we met onze verslaggever in Den Haag, Joost Vulling. En over de bezuinigingsdrift en de financiële perspectieven... praten we met econoom Lans Bovenberg. Hij is onze gast na acht uur. In ieder geval heeft het kabinet de bezuinigingen... op onderwijs voorlopig uitgesteld. Het passend onderwijs wordt nu pas over een jaar getroffen. Reacties uit dat speciaal onderwijs hoort u zo. En het eerste schip met containers uit Japan... van uh, na de kernramp komt vandaag aan in Rotterdam. Verslaggever uh, Henrik Willem Hof staat klaar om straling te meten. En nu wordt de verslag van de hulpactie voor de slachtoffers... van de aardbeving en de tsunami in de Arena. Gisteravond. De NAVO vergaat het vandaag over de inzet in Libië. Pikant omdat Engeland en Frankrijk de nodige kritiek hebben. Daar hoort u defensiespecialist Coco Leijne over. En u hoort correspondent Jacqueline Ekman vanuit Washington... over de bezuinigingsplannen, de drastische plannen van Obama. Het is de dag voor Saab. De autofabriek ligt al een week stil. En als er niet snel nieuw geld wordt gevonden... kon het wel eens slecht aflopen. Volgende correspondent Pauline Bax bij haar vertrek uit Abidjan in Ivoorkust. U hoort een verslag van het concert gisteravond in Berlijn. Dat hoort bij het staatsbezoek en we bespreken het programma voor vandaag de koningin gaat naar Dresden. Champions League voetbal van gisteravond. En, ja, daar is hij weer, de Eiken-processierups. Ook in dit Radio 1-journaal. Tot half tien vandaag, de iedere dag, iedere werkdag. werkdag. Kunt ons volgen via internet, via nos.nl of via Twitter. Onze account is NOS Radio 1. Een politieagent en een nog onbekende vrouw... zijn gisteravond bij een schietpartij om het leven gekomen... in het Groningse Buffalo. Tijdens een late persconferentie maakte Korpschef Trost dit bekend. Een inktzwarte dag voor mijn korps, voor de regio Groningen. Maar ik denk voor de politie in zijn algemeenheid. Vanavond is een zeer toegewijde collega uit mijn korps... om het leven gekomen tijdens de dienst in Buffalo. En dat betreft een 48-jarige hoofdegrend van het verkeershandhavingsteam uit mijn korps. Om acht uur gisteravond kreeg de politie een melding van mishandeling... in een huis in Buffalo. Bij aankomst vindt de politie een dode vrouw. Direct begint de zoektocht naar de dader. In de omgeving van het station van Bavlo treffen zij een man aan die aan het signalement voldoet. Wat er vervolgens gebeurt, gebeurd is, is op dit moment nog onduidelijk. Feit is dat door het gebruik van een vuurwapen onze collega dodelijk is getroffen. Bij die schietpartij raakte ook een 22-jarige agenten... een omstander en een de verdachte gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht en inmiddels buiten levensgevaar. Ook de korpsbeheerder, burgemeester van Groningen, Reewinkel, was bij de persconferentie aanwezig. Als beheerder van het regiokorps Groningen... Eh, betuig ik mijn deelneming. In de eerste plaats natuurlijk de nabestaanden. Vrouwen, kinderen, verdere familie... Uh, maar zeker ook met de politiecollega's, ons politiekorps rauwt. En ik denk dat Groningen rauwt. Geen Winkel heeft samen met de korpschef en de hoofdofficier van justitie een onderzoek ingesteld. Veertig politieagenten zijn op de zaak gezet. En vanwege dat grote onderzoek ligt bij Baflo het trein verkeert tot tien uur stil. President Obama wil het Amerikaanse begrotingstekort de komende twaalf jaar met vier biljoen dollar, dat is vierduizend miljard dollar, terugdringen. Volgens Obama kunnen de Verenigde Staten niet anders dan de broekriem aanhalen. We have to live within our means. We have to reduce our deficit and we have to get back on a path that will allow us to pay down our debt. And we have to do it in a way that protects the recovery, protects the investments we need to grow, creates jobs and helps us win the future. Obama wil het begrotingstekort terugdringen met flinke bezuinigingen. Ook wil hij de belastingen verhogen. Ik zeg dat op een tijd de op de rijken op het laagste niveau is at its level in een half de meest gelukkige onder ons kunnen een beetje meer Ik heb geen andere Leider van de Republikeinen, John Boehner, is tevreden over de bezuinigingsplannen, maar niet alleen tevreden heeft natuurlijk ook kritiek. Er is veel gesproken over de om te verhogen. En ik we kunnen niet the de very people that we verwachten, uh, te reinvest in onze economie en te creëren jobs. Washington heeft een uitgavenprobleem, niet een inkomstenprobleem. Er moet minder worden uitgegeven. Een ander punt van kritiek is dat Obama 400 miljard dollar wil bezuinigen op defensie. Het Pentagon waarschuwt dat het leger daar flink door wordt verzwakt. Van de Libië de regering van Gaddafi is woedend op de financiële steun die de libische opstandelingen krijgen. Gistermiddag spraken verschillende landen af een hulpfonds op te richten voor humanitaire hulp in het oosten van Libië. Volgens Gaddafi's minister van financiën Slitni, is zo'n fonds in strijd met het internationaal recht. Piracy, that is financial piracy. Period. They have no right to do that, unless they have a clear mandate from the United Nations Security Council. En ook de opstandelingen hebben kritiek. Generaal Khalifa Hefner vindt dat er te weinig steun is van de internationale gemeenschap. This is a conflict. We can say when it starts, but no one knows when it ends. We have enough professional soldiers, but what we need are weapons, weapons and weapons. Maar die roep om wapens lijkt te vergeefs. In de VN-resolutie over Libië zijn wapenleveranties aan beide partijen uitdrukkelijk verboden. Terug naar eigen land. Gisteravond zijn drie besloten bijeenkomsten gehouden in Alve aan de Rijn. De gemeente hield de samenkomsten naar aanleiding van de schietpartij van afgelopen zaterdag. Burgemeester Eenhoorn was bij alle aanwezig en hij vertelt wat hem zoal gevraagd wordt. De vragen over politieonderzoek worden heel erg gevraagd en dat is eigenlijk wat, ik, wat meest aan de orde is. Hoe gaat het nu verder? Hoe weten we nou precies? Wat zijn de motieven van de dader geweest? Komt u daarachter? Kunnen we daar later iets over horen? Dat soort zaken. Vandaag praat burgemeester Eenhoorn met de ouders van de dader en hij heeft al gezegd dat hij daar over geen mededelingen zal doen. De situatie in Ivoorkust baart de Verenigde Naties nog steeds zorgen. Nu president Ouattara de macht in handen heeft, moet hij het land snel opbouwen, vindt de VN veiligheidsraad. Dat zegt ook VN-coördinatrice voor humanitaire hulp, Emas. We still have substantial numbers of people who are displaced out of Abidjan and the security situation continues to be volatile. ...across the country. Uh, we have reports of over 800.000 people uh, displaced. And of course a grave human rights violations... ...which had been carried out in Duekwe. Schendingen van de mensenrechten, daarover zijn berichten dus... ...vooral in de stad Duekwe. En 800.000 mensen zouden op de vlucht zijn. VN-veiligheidsraad is wel tevreden met de door Watara toegezegde steun... ...bij het onderzoek naar eventuele schendingen van de mensenrechten. De benefietavond Nederland Helpt Japan heeft 6 miljoen euro opgebracht. De opbrengst is aan het einde van de avond bekendgemaakt door Kees Breedveld, directeur van het Rode Kruis Nederland. Dan toch nu. Dat bedrag, ja, dat is 6 miljoen. Net iets meer. Net iets meer dan ja. 6 miljoen. Ja. En is dat boven verwachting, verwachting Van tevoren Voor mij... wilde u geen verwachting uitspreken. Nee, ik vind dat ook heel lastig en bovendien. Weet u, het, ook al is het minder dan men misschien verwacht, dan is het nog genoeg. Er werd een biddenfietwedstrijd tussen Ajax en de Japanse ploeg Shimizu S-Sports gespeeld. En er waren ook optredens van artiesten als Jan Smit en de toppers. And Dan naar de beurzen. Wall Street sloot de dag positief af. Belangrijke Dow Jones-index van 0,1 procent. Heel licht positief dus. Technologiebeurs Nasdaq deed het ietsje beter met een winst van 0,6 procent. In Azië zijn ze alweer aan het werk. De Nikkei staat op een lichtverlies. Tot zover het nieuws overzicht. U kunt het terugluisteren. De podcast vindt u op nosnl radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Elf minuten over zes is het. De Amerikaanse rapper Eminem mag binnenkort een flink bedrag bijschrijven op zijn bankrekening. Zijn platenmaatschappij heeft te veel geld ingehouden op inkomsten van downloads. Volgens de rechter hebben artiesten die een platencontract hebben afgesloten... voor de komst van onder andere iTunes recht op de helft van die inkomsten. En achterstallende royalties daar dienen alsnog te worden uitgekeerd. Oftewel, pay me my money.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 Pay me my money down van Bruce Springsteen hoorde Het totale bedrag dat de platenmaatschappijen moeten betalen is meer dan 2 miljard dollar. Ze moeten nu heel snel met alle artiesten om tafel om afkoopsommen af te spreken. Anders gaan ze failliet. Het is kwart over zes, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. In Oostzaan is vanochtend Joris van de Kerkhof. Joris, wat ga je doen? Laat ons niet langer in spanning. Ja, nou die spanning die staat hierboven. Die hangt hierboven op, op, op een mast in Oostzaan. Die loopt van, van Oostzaan naar Zaandam, naar Westzaan en Asvendelft. 380 kilowatt. Um, en de, die, die, als je hier door een straat de, door Oostzaan eh, rijdt... en dan uiteindelijk bij het vierde komt waar de snelweg eh, overheen gaat... dan denk je van waar is die nou, waar is die nou, waar is die nou? En dan kijk je omhoog en dan staat er daar in een gigantische aanwezigheid... Eh, die, eh, die hoogspanningskabels, 380 kilovolt. Dat was veel minder, eh, de helft, meer dan de helft eh, minder... En het bijzondere is trouwens ook, als je naar die mast kijkt... tussen de huizen door, die staat gewoon midden in de tuin. Um, en mensen hebben er last van, enorm veel last van. Er zijn allerlei onderzoeken gedaan door, door de mensen hier... Dat er, dat er heel veel problemen door kunnen ontstaan. Geluidsoverlast is er ook, uh, zeggen ze. Dat uh, is, is nu nog niet. Er zitten wat vogeltjes op die aan het kwetteren zijn... Uh, maar ja, dat is geen geluidsoverlast. Dat is gewoon leuk als het, als het goed is. Een, een, een bepaald soort zoemend, vervelend geluid moet er af en toe uitkomen. Het kan ook knetteren en dat is, dat is vervelend voor de mensen. En ze zijn ook bang dat er allerlei dingen met het, met het lichaam, met de gezondheid gebeuren. Um, nou, zo'n 30 huizen hier, 40 huizen uh, hebben er last van van die, uh, van die kabel. In totaal zouden er in heel Nederland 50.000 mensen uh, last van hebben. Goedemorgen. Meneer met een brommer die kapot is uh, die voorbij komt. Um, 50.000 mensen in Nederland die de last van, van zouden kunnen hebben. De Tweede Kamer gaat er vandaag in een hoorzitting over praten. De mensen hier uit Ossaan gaan er naartoe. Mensen uit andere gebieden in Nederland die last hebben van, van die kabels... gaan er naartoe. Er komen specialisten aan het woord en Tweede Kamerleden gaan, gaan vragen stellen. En die vragen die de Tweede Kamerleden gaan stellen... die ga ik vanochtend ook maar stellen aan de mensen hier... Uh, in de Kerkstraat uh, in, uh, in Ossaan aan uh, de burgemeester... en aan mensen die over die hoogspanningskabel gaan. Even als vanzelf bij zo'n onderwerp, blijf je maar, uh, maar omhoog kijken. Uh, jullie zien het niet. Gelukkig... Uh, is het, is het nog, uh, nog redelijk hoog. En staan ze straks gespannen. Want soms zie je die, die draden ook een beetje zo naar beneden hangen. Dat is nu nee. niet het geval. Strak gespannen, draden van 380 kV. Veel te veel vinden de mensen hier. En hun kritiek horen we vandaag, deze ochtend, in het Radio 1 Journaal. Joris van de Kerkhoff. Onder hoogspanning vanochtend. Kijken of hij nog wat er gaat meten. Of blijft hij rustig? Ja. We horen het. Later 17 minuten over 6. Het uh, staatsbezoek nu eerst van koningin Beatrix aan uh, Duitsland. Gisteravond had ze een geschenk voor haar Duitse gastheer, president Wolf. Een uh, optreden van het Concertgebouworkest samen met violiste Janine Janssen en dat werd een daarvoor een succes. Het staatsbezoek koningin Beatrix zo zijn excellence, de bundespresidenten Christian Kof. Ik heb net het uh, vioolconcert van Mendelssohn gespeeld. Uh, samen met het Concertgebouworkest en Maris Janssons. En uh, het, was, uh, het was heel erg fijn om te spelen. Het was ook heel erg spannend, toch wel. Het is een groot, uh, een groot concert, met de koningin natuurlijk. Zegt de violisten die alles heeft meegemaakt. Ja, dit heb ik nog niet meegemaakt. <laughs> het is een eerste keer voor alles. En, uh, nee, maar het was, uh, het was wel heel fijn en het speelt altijd zo fijn samen met dit orkest. Ik, bedoel, ik ken iedereen ook goed en het voelt ook uh, echt als een enorme steun ook, uh, rondom mij. En dat is echt heel uh, uniek en, en fijn. Het ja. applaus duurde bijna langer dan het optreden. <laughs> Ja, dat is leuk. Dat, dat voelde ook. Het, het, het publiek was zo aandachtig en zo, uh, ze luisterden zo. Het was heel stil. Uh, het was een speciaal concert. Ik ben blij dat ik erbij uh, mocht zijn. Speciaal vanwege de koningin of speciaal omdat het misschien gewoon is zo lekker ging? Combinatie. Ja, absoluut een combinatie. Wat tof dat? Een vorm van de dag? Uh, een vorm. Uh, Supergoed zijn in ja. plaats van heel goed. <laughs> uh, nou je, gaat natuurlijk, je probeert altijd uh, het beste te geven. En, uh, ja, de, de ene keer gaat het misschien makkelijker dan de, dan de andere keer. En, uh, ja, wat ik zei, ik vond het, van, ik vond het vanavond spannend. Ik, ik voelde op een bepaalde manier wel meer druk misschien. Voorafgaand aan het concert. Maar als je daar dan eenmaal staat en ook gewoon de, die mooie atmosfeer voelt van de zaal en het publiek. En dan word je daardoor aangestoken. En, en de communicatie is gewoon zo fijn, ook met Maris Jansson. Ik bedoel, het is zo direct en zo, uh, zo intiem. Dus dan valt die spanning valt weg en dan heb je gewoon lol. En kwam dat over in de zaal, dat was duidelijk. Dat hoop ik. Dat er zat een man naast mij te huilen. Oh, ja. Nou ja, dat, het gebeurt. Dat, dat, is, dat is ontzettend mooi. En ik denk dat dat het mooie ook aan, aan muziek is. En, uh, en aan live concerten. Als mensen daarbij zijn in de zaal. En gewoon die emoties zo direct uh, ja, binnen voelen komen. En daar op zo'n manier ook uh, ja, op reageren. Dat is iets ontzettend sterks. En de koningin wilde graag dat u kwam. Ja. Wat vond ze ervan? Ze vond het heel erg mooi. Ze zei dat ze echt, ze was heel trots. Zei ze. Ze, ze is zo ontzettend aardig en zo um, uh, hoe zeg je, benaderbaar eigenlijk. Het, ze zei van, ik, ik sta hier te glimmen, gewoon omdat ik zo trots ben. En dat is zo ontzettend leuk om te horen. Uh, gewoon zo open is ze. Maar dit was heel, uh, ja, heel sociaal. Minister Janine Jansen hoort u samen met het Concertgebouw Orkest. Een, een speciaal optreden in Duitsland. cadeautje van koningin Beatrix aan haar gastheer, de Duitse president Wulf. Tien van half zeven geweest. Morrelt hij nou wel of niet aan het ontslagrecht, minister Kamp van Sociale Zaken? Jazeker, dat doet hij, vindt de PVV. En verslaggever Peter Blok legt uit waarom de gedoogpartij dat niet wil hebben. Handen af van het ontslagrecht, dat is de boodschap van de PVV... aan minister Kamp van Sociale Zaken... Die wil bedrijven toestaan om eerst mensen te ontslaan... om vervolgens weer goedkopere flexkrachten in te huren. Ino van de Besselaar van de PVV wil dat absoluut niet hebben. Het gaat niet om die flexwerkers. Waar het om gaat is dat vaste mensen niet worden uitgewisseld voor flexwerkers. Dat vaste mensen hun baan verliezen en dat er flexwerkers voor in de plaats komen. Als mensen hun baan verliezen omdat een bedrijf inkrimpt of weinig activiteit heeft op een bepaald moment, prima, dan vervalt de arbeidsplaats. Maar dan kan het niet zo zijn dat een week later die opgevuld wordt door een flexwerker. En dan zijn we gewoon mensen aan het uitwisselen en dan zijn we ook sociale rechten aan het uitwisselen. Nee, dat feest gaat niet door. Kamp ontkent dat hij het ontslagrecht versoepelt. Dat doe ik niet. Het ontslagrecht dat, uh, is vastgelegd in het ontslagbesluit. In het ontslagbesluit staat dat als er een ontslagaanvraag is van een werkgever... dat er dan uh, zowel rekening gehouden moet worden met het belang van de werkgever... als met het belang van de werknemer. Nou, dat probeer ik op een uh, verantwoorde manier te doen. Maar gaat dat lukken? Want uw partner, de PVV, doet niet mee. Ja, Ik denk dat uh, ook de PVV natuurlijk niet wil dat als een bedrijf uh, vraagt om vergunning om mensen te ontslaan... Uh, omdat het bedrijf anders in problemen uh, denkt te komen. Ik denk ook dat de PVV niet wil dat dat bedrijf dan vervolgens... Uh, eerst die ontslagvergunning geweigerd ziet. En daarna dat bedrijf misschien over de kop gaat. Dan zijn alle arbeidsplaatsen weg, zijn we het bedrijf kwijt. Daar schiet niemand iets mee op. We moeten heel kritisch kijken naar ontslag gaan vragen. En we moeten zowel het belang van het bedrijf en de toekomst van het bedrijf... als ook het belang van individuele werknemers goed tegen elkaar afwegen. Daar ben ik zeer toe bereid. Maar je mag niet het bedrijfsbelang helemaal uit het oog verliezen. Maar de PVV zegt ze worden ingewisseld voor goedkopere flexwerkers. Ja, maar dat doet een bedrijf, dat doet een bedrijf alleen maar als, de, als het nodig is om als bedrijf te kunnen overleven. En als het bedrijf het niet om die reden doet... dan krijgt hij ook niet vergunning van het UWV voor zo'n ontslag. Hoe lastig is het voor de minister van Sociale Zaken met een gedoogpartner partner die het meestal niet met u eens is? Zo ervaar ik dat niet. Ik vind uh, de PVV op het gebied van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een constructieve partij in de Tweede Kamer. En ik wil ook graag, als zij een onderwerp... met nadruk naar voren brengen... dan wil ik daar graag ook inhoudelijk op reageren. Dat heb ik vandaag gedaan. En als er nog over dit onderwerp een discussie... opnieuw in de Kamer gevoerd gaat worden... wil ik dat graag opnieuw doen. Maar ze halen nu vaak de SP en de Partij van de Arbeid links in. Ja, ze hebben hun eigen opvattingen. En dat mag ook. Dat hadden ze in hun verkiezingsprogramma staan. Daar zijn ze op gekozen. En dat verdedigen ze hier in de Kamer. Dat doen alle partijen. vind ik prima. En ik ben de om om daar dan met de fracties en de partijen over van gedachten te wisselen, ook met de PVV. Maar maakt dat voor u het werken niet onmogelijk? Nee, maakt het werken voor mij niet onmogelijk. Ik heb al de afgelopen maanden veel met de Kamer besproken... en ben daar ook, behalve door CDA en VVD, ook in de regel gesteund door de PVV... maar ook andere fracties gaven hun steun en daar ben ik blij mee. Maar op steun van de PVV hoeft Kamp niet te rekenen, waarschuwt Van de Besselaar. Ja, hij heeft het moeilijk, maar hij heeft ook afspraken gemaakt in het uh, regeerakkoord en uh, onderschreven samen met uh, de gedoogpartner uh, PVV. En hij heeft zich gewoon aan de afspraken te houden. Alleen de regeringspartijen steunen Kamp en dat is niet genoeg. Kamp, dus minister Kamp, morrelt hij nou wel of niet aan het ontslagrecht? U hoorde een bijdrage van Peter Blok. Het is uh, bijna half zeven. Wij gaan naar de actie voor Japan. U hoorde gisterochtend, even rond acht uur, de... Een aftrap voor die actie in de Amsterdam Arena. Nou, het heeft 6 miljoen opgebracht. 6 miljoen euro voor de wederopbouw van Japan na de aardbeving en de tsunami. Gisteravond een concert en een vriendschappelijke wedstrijd. Een concert met Jan Smit, Glennis Grace, Xander de Boisonier, zingende Japanse geisha's En een wedstrijd van Ajax. En dat voor de prijs van 5 euro. Dan is het betonen van liefdadigheid bepaald geen opgave, kun je wel zeggen. Sommige bezoekers waren zelfs alweer bijna vergeten waar het over ging. Uh, ja, dat is allebei eigenlijk wel leuk. Nou, vooral toch eigenlijk wel van Ajax. Ja? Ja. Maar er is nog uh, een derde ding dat van belang is vanavond. Gezelligheid. Japan. Japan. Wat dacht je van Japan? Japan, ongetwijfeld. Ik moest je even helpen, of niet? Nou, ja, ja, ik moest, ik moest even wat om het doordrenken. Maar inderdaad, het draait natuurlijk allemaal om Japan vanavond. Ja. En uh, ja, dat is al bijna een maand geleden zeker. Ja? ja? Je hoort er niks meer over. Er zaten ook behoorlijk wat Japanners in het stadion. En al hadden ze nog nooit van de toppers gehoord. Ja, uh, I don't know so much. Toppers? Toch hadden ze veel waardering voor dit hartelijke gebaar van Nederland. Het belangrijkste is dat zulke grote mensen people gehoord en zo'n groot evenement kan worden, georganiseerd. Vanuit Japan. Dit <laughs> is een heel good ding. De vriendelijkheid van de Nederlandse mensen maakt ons heel blij. En toen werd er gevoetbald. Uh, Ajax tegen uh, Schmit Hey, En uh, waarom is dat? Die wedstrijd? Voor geld voor Japan. Is dat belangrijk, denk je? Ja. Yeah. Het werd 4-0 voor de thuisclub, Maar de enige uitslag die er vanavond toe doet, is het bedrag dat door de Nederlanders is bijeengebracht voor de slachtoffers van de tsunami. En dat is 6 miljoen, en een beetje. En dat is voor Kees Bredeveld, de directeur van het Rode Kruis, die bij de hulpverlening in Japan een belangrijke partner is, meer dan waar hij op gerekend had. Het is toch een hele andere situatie dan wanneer het zo duidelijk is dat het een arm land is waar een grote ramp is. Dan wil je makkelijker geven. Dat weten wij we uit ervaring. En ik heb ook veel moeten uitleggen vandaag waarom het in dit geval toch ook moet. Wat kunnen de Japanners ermee? Wat ze ermee kunnen is te zorgen dat de mensen die nu nog allemaal in die tijdelijke onderkomens zitten... een de gymzaal, et cetera, et cetera... dat die straks, als ze weer in een nieuw huisje wonen, hun leven weer op gang kunnen brengen. En dan gebeuren er hele eenvoudige dingen mee. Wordt er een kookstoestel gekocht... Of een koelkast. 6 miljoen, u bent er heel tevreden mee. Het is niet de 100 miljoen voor Haiti, maar dat is misschien ook wel weer logisch. Dat denk ik ook. Dat was ook niet nodig geweest. En uh, wat ook heel erg belangrijk is van deze dag... is dat het niet alleen om geld gaat... maar dat er ook solidariteit met die mensen daar wordt getoond. Een bijdrage was dat van Roepa. Het NLS Radio 1 Journal Sport. Titelverdediger Internationale uit Milaan is uitgeschakeld in de Champions League. In de return in de kwartfinale tegen Schalke 04 verloor Inter alweer. Nu met 2-1, vorige week werd het in eigen huis 2-5. Verslaggever Frank Wielaert. oorlogszuchtige oorlogzuchtige taal kwam er uit het Interkamp van Leonardo... dat ze er vol voor zouden gaan. Snyder zei, niets is onmogelijk op Twitter... Maar ja, het bleek allemaal wel onmogelijk. Want Inter kreeg wel veel de bal. Kreeg ook vaak de bal naar de goede kleur gespeeld, zoals het dan zo mooi heet. Maar toen het erom ging, namelijk als je in de buurt komt van de goal van de tegenstander... daar mislukte alles bij Inter dat in een veel te laag tempo speelde... om Schalke echt ondersteboven te kegelen. En dus bleven de Duitsers relatief gemakkelijk overeind. En zo hielden ze ook nog het statistiekje overeind... dat ze dit seizoen al hun thuiswedstrijden wonnen. Alex Ferguson de manager van Manchester United, die zat op de tribune... en die zat al te kijken naar Schalke. Hoe gaan die spelen? Deze twee ploegen gaan elkaar treffen in de halve finale. Raul en zijn jonkies hebben voor het eerst in de geschiedenis... de halve finale gehaald. Raul ging van Real Madrid naar Schalke afbouwen, zei toen iedereen. Mooi niet, dus hij gaat met Schalke naar de halve finale... en hij droomt misschien wel heel stiekem van de finale. Schalke tegen de Galacticos zijn Real Madrid. Ja, want Real Madrid won met 1-0 van Tottenham Hotspur. De eerste wedstrijd was trouwens al in 4-0 geëindigd. Dus het was niet echt spannend meer. Het enige doelpunt van de avond was wel opmerkelijk. En die houdt kamp. En die goal komt voor het grootste gedeelte op naam van Aurelio Gomez. De keeper van Tottenham. Want het schot van Cristiano Ronaldo was simpel. Maar de ex-keeper van PSV liet de bal door de handen heen glippen. En zo werd het 1-0 voor Real Madrid. En na de 4-0 in Madrid was de wedstrijd gespeeld... Enkele kansen, onder andere voor Van der Vaart, die niet opvallend speelde... en een paar schoten over het doel zou gaan van keeper Casillas van Real Madrid. Maar daar bleef het een beetje mee. Ja, nog twee kansjes voor Pavliuchenko, de vervanger van Peter Crouch... die geschorst was vanwege een rode kaart vorige week. Nee, het was niet de avond van Tottenham en wel van Real Madrid. En dat kan zich op gaan maken voor een kwartet aan prachtige wedstrijden tegen Barcelona... Eerst komend weekend voor de competitie, dan voor de beker... en dan twee keer een halve finale-wedstrijd. Want José Mourinho en zijn Real Madrid hebben door een 1-0 overwinning... op Tottenham de halve finale van de Champions League bereikt. Ja, en u hoort het, die halve finales Ze zijn dus... Real Madrid tegen Barcelona en Chalcanuf 04 tegen Manchester United. Radio 1, het NOS-journaal.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 Onze lieve vrouwengasthuis in Amsterdam en het Zuiderzee-ziekenhuis in Lelystad beginnen met tele-IC. Specialist in Amsterdam kan op die manier rechtstreeks communiceren met verpleegkundigen in Lelystad. Terwijl in het weekend en s'nachts geen specialist aanwezig is, blijft de zorg zo toch op peil, zeggen de ziekenhuizen. De Amerikaanse regering heeft opnieuw het geweld tegen Libische burgers scherp veroordeeld. Minister Clinton van Buitenlandse Zaken sprak van nieuwe wreedheden door de troepen van Gaddafi. Ze zei dat sluipschutters op weerloze burgers schieten. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. De dag begint fris, met in het oosten zelfs lichte vorst. Lokaal is het in het binnenland ook nevelig of mistig. En die mist die lost vanochtend op, maar er is dan wel veel bewolking. Vanmiddag kan er plaatselijk zelfs een bui vallen, alleen het noordoosten maakt kans op wat zon. Het wordt 9 graden aan zee tot een graad of 13 in Limburg. En daarbij staat een zwakke tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen en ontstaat er een enkele mistbank. Het komt dan af naar een graad of drie. Morgen overdag is het droog. De zon en wolkenvelden wisselen elkaar af bij een middagtemperatuur van 14 graden. De dagen daarna wordt het zonniger en warmer. AWB-verkeersinformatie. Er staan drie files op de A7 richting Amsterdam. Voor Afritwijde wormer 3 kilometer. Op de A15 Rotterdam richting Europoort. Voor Rotterdam-Charloes 3 kilometer en voor de Botlektunnel 2 kilometer.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 Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Het eerste schip dat na het kernongeval... Mogen we wel zeggen van kernramp in Fukushima... vanuit Japan naar Nederland vertrok... komt vanochtend aan in de Rotterdamse haven. Het gaat om het containerschip de Karsten Het havenbedrijf Rotterdam gaat uit voorzorg al op zee meten... of Japanse schepen radioactiviteit aanwezig is op die schepen. Hendrik Willem Hofs vaart nu richting de Carsten Mersk. Hendrik Willem in een speciaal pak... Nee, nee, dat is uh, niet nodig, is mij verzekerd. Ik zie de Karstenmersk nu, de lichtblauwe kleur van de Mersk-Line uit Denemarken. Een van de schepen is dat dus van die rederijen, gevuld met zo'n 10.000 containers. Loopt zojuist de haven van Rotterdam binnen en is dus op zee al gecontroleerd, havenmeester René de Vries. Ja, nou zelfs nog, dit schip, de Karsten Mers, komt uit Felixstowe, omdat het het eerste schip is wat na 14 maart uit Japan is vertrokken, heb ik deze voor alle zekerheid in Felixstowe al uh, laten meten. Dus inspecteurs van het havenbedrijf zijn uh, gisteren in Felixstowe aan boord van de Karsten Mers geweest, hebben daar het schip gemeten. Gistermiddag keek ik het seintje van het schip is oké, okay, geen abnormale waarde, dus vandaar kan hij vandaag de Rotterdamse haven binnenvaren. Die soort van buren van de Voedsel- en Warenautoriteit, betekent dat dan dat ook alle lading gecontroleerd is? Nee, dat is niet zo, want een schip met 10.000 containers kan je nooit container voor container op zee of in de haven meten. Dus wat hierna moet gebeuren is gewoon het volgen van het proces. De containers worden gemeten op het moment dat het schip afgaat. Daarna gaan de containers nog door alle poortjes die bij de douane staan. En die poortjes die meten in principe van alle containers de reactiviteit die op de container zit, maar ook in de container. Is het nou echt nodig om elk schip wat hier binnenkomt te gaan meten? Want heel veel andere landen doen het niet. Nee, uh, inderdaad wereldwijd zijn er heel weinig havens die het meten uh, voordat dat schip binnenkomt. Als Rotterdam hebben we gezegd we willen elk risico uitsluiten. Dus vandaar dat we zeker de eerste vijf schepen meten op zee. Op basis van de dan opgedane ervaringen kijken hoe we verder gaan. We verwachten de komende maand ongeveer 30 schepen uit Japan. En blijft u dat dan ook doen? Of als er vijf schepen niks aan de hand is, dan stopt u ermee? Nee, dan gaan we in ieder geval steeksproefgewijs door. Uh, maar dat doen we op basis van evaluatie naar de eerste vijf calls. Nou begreep ik wel dat er bij verladers nogal wat onrust is. Uh, ik kijk even naar u, meneer Van Buren van de Voedsel en Die zeggen ja, we willen toch wel zekerheid. We willen een soort van stempel, een garantie dat er niks aan de hand is met die lading. Het is breder. Er heerst onrust niet alleen bij de verladers, maar ook bij die ploegen die de containers van de boot moeten halen. En Kun je de... zich dat voorstellen? Uiteraard, uiteraard. Autoriteit is gewoon een heel... Uh, moeilijk iets om te bevatten voor een heleboel mensen. En de gevolgen van de besmetting kunnen gewoon uh, ernstig zijn. Dat betekent dat we nu gewoon gaan kijken wat er op de schepen zit. Het is allemaal preventief wat we doen. We verwachten eigenlijk dat de besmetting mogelijk uh, heel erg laag zal zijn. Dan wel niet. We verwachten eigenlijk geen besmetting. Dan wel een hele lage besmetting. En dan alleen maar als gevolg van uh, regenval die op de containers uh, terechtkomt. Want wat gaat er nu gebeuren met het schip? Het schip draait zoals u ziet nu de, de haven binnen, uh, gaat op weg naar de Europahaven en gaat daar afmeren bij de mers Terminal. En daar zal, uh, als het schip is afgemeerd, zal het nogmaals worden gemeten, maar dan uh, door het bedrijf zelf. Alles voor de zekerheid dus dat er niks aan de hand is met het schip of met de containers, de 10.000 die het uh, nu naar binnen in de Rotterdamse haven vaart. Henrik Willem, ga je aan boord of wacht je tot hij is aangemeerd? Nee, nee, we gaan niet aan boord blijven op veilige afstand. Hè, voor de zekerheid zoals uh, de warenautoriteit al zei. Maar uh, ja, uh, zoals men hier verwacht is er uh, heel weinig aan de hand. Nou, nu is hij net weg. Henrik Willem. Maar we horen hem uitgebreid straks in de buurt van de Karsten Mersk. Goed, wij gaan naar uh, Amsterdam. Het Onze Lieve Vrouwen gasthuis heeft namelijk een Europese primeur... 24 uur intensive care bewaking, maar dan wel op afstand. En dat heet Tele-IC. Peter van der Voort is intensivist, zoals dat heet, vanuit Onze Lieve Vrouwen Gasthuis. Hij is gespecialiseerd in het behandelen van patiënten op een intensive care afdeling. We hebben nu contact met hem, meneer van der Voort. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kunt u eens uitleggen aan luisteraars hoe dat werkt, Tele-IC? Want daar hebben we niet gelijk een beeld bij. Nee. Nou, wij proberen met de TDC om uh, expertise die een intensivist heeft... om die over te brengen naar een ziekenhuis waar op dat moment geen intensivist aanwezig is. En we gebruiken ervoor audio-video uh, verbindingen en ook een uh, geavanceerd uh, elektronisch patiëntendossier. Dus hoe moet ik me dat uh, voorstellen? Zit u dan in een soort ja, controlekamer waar u allerlei schermen ziet? Ja, zo ziet het wel ongeveer uit. Het zijn een aantal schermen en een, een, een, een televisie waarmee ik verbinding heb met de patiëntenkamer. En de patiënt en de familie kan en de verpleegkundige kan zien en spreken. En op de computerschermen kan ik alle informatie zien die ik nodig heb om het medisch beleid te maken. Oké, okay, maar u kunt niet eventjes voelen aan de patiënt bijvoorbeeld? Nee, dat is een beperking van de tele-intensive care. Maar er is ter plaatse dus een verpleegkundige. En uh, de patiënt die, uh, is ook al gezien door een andere medisch specialist. En uh, die heeft het lichamelijk onderzoek uitgevoerd. En daar kan ik dan wel mee aan de slag. Maar meneer Van der Voort, als familie zou ik dan denken... een verpleegkundige, de intensivist, wil ik hier ook graag bij het bed. Ja. Nou, het is zo dat uh, in Nederland... op de kleine intensive care afdeling in Nederland... is het nu zo geregeld dat daar s'avonds en s'nachts in het weekend... geen intensivist uh, beschikbaar is... En um, de TIC is juist bedoeld om die discontinuïteit op te heffen. Dan is dit beter dan niks. Inderdaad. Ja. En, en wat, wat is beter dan niks? Wat, wat is het voordeel? Het voordeel is dat we heel proactief de behandeling kunnen sturen. We zijn steeds uh, op de hoogte van wat er aan de gang is. En um, de training intensivist kan dus proactief het beleid maken en zo uh, ja, complicaties voorkomen en het beleid en het beloop de goede kant op sturen. Wij begrijpen dat dit in Amerika al uh, heel gewoon is. Hè? Wat heeft het daar opgebracht, weet u dat? Er zijn een vrij groot aantal Amerikaanse studies. En die laten zien dat de behandelduur verkort... en dat de zorg uh, veel efficiënter en effectiever plaatsvindt. Het is wel een Amerikaanse setting. Die is iets anders dan in Nederland. Uh, dus of die resultaten nou direct uh, ook in Nederland toepasbaar zijn... dat moeten we nog afwachten. Want wat, waar zit het een verschil in? Nou bijvoorbeeld, patiënten die in Amerika op een intensive care liggen... zijn gemiddeld wat minder ziek dan uh, op de Europese intensive care afdelingen. En de organisatie eromheen is ook uh, net een beetje anders. Is het de verwachting dat dit levens ook gaat redden? Want het kan natuurlijk voorkomen dat in die kleinere ziekenhuizen... zo'n verpleegkundige uh, niet goed weet wat hij of zij moet doen. Het is moeilijk te zeggen of dit direct levens zal redden. Als je naar de Amerikaanse studies kijkt, dan, dan zie je dat dat in een aantal studies wel wordt aangetoond. Maar nogmaals, het is niet zeker of je dat één op één naar Nederland kan overbrengen. Maar is dat uiteindelijk wel de achterliggende gedachte? Ja, dat, dat hopen we natuurlijk wel. Want. Um... Ja, iedere patiënt die overlijdt is er één te veel. Dus uh, we hopen wel dat ons dat gaat lukken. Ja. En de bedoeling is dus dat u uh, mensen in het uh, Medisch Centrum Zuiderzee in Lelystad uh, gaat ja, bekijken op afstand. Hè? Waarom is gekozen voor dat ziekenhuis? Nou, het is niet bekijken, het is echt behandelen. Um, er is gekozen voor dat ziekenhuis omdat het ziekenhuis um, op een aantal gebieden zich moest ontwikkelen. na de problemen die daar de afgelopen jaren zijn geweest. En uh, de intensive care is daar ook voor uitgekozen. En zo zijn we met elkaar in gesprek geraakt en hebben we uh, dit ontwikkeld met elkaar. Kunt u zelf strak inhouden als u nou wat ziet op zo'n scherm en denkt ik moet daar naartoe? Ja, dat was in het begin, want we hebben al een tijdje proef gedraaid. In het begin was dat inderdaad wel een neiging die je zou hebben. Ja? Maar ja, daar wen je toch heel snel aan en het blijkt dat je eigenlijk alles ook heel goed kan vanaf afstand. Ja, want u moet het natuurlijk ook meerdere in de gaten houden. Ja, inderdaad. Ja. Meneer van der Voort, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. 12 minuten over half zeven. Gisteravond zijn er drie bijeenkomsten geweest in Alphen aan de Rijn. Voor omwonenden van het winkelcentrum en bewoners van de flat van de Dader. Bijeenkomsten waren besloten. Verslaggever Theo Verbrugge was daarom in de buurt. De bijeenkomsten vinden plaats in een uh, sporthal in de buurt van het uh, winkelcentrum. En de opkomst valt een beetje tegen. In totaal zo'n 250... Mensen. Burgemeester Bas Eenhoorn bezoekt alle drie de bijeenkomsten en reageert na afloop. Heel uh, positief. Nou, de vragen over politieonderzoek uh, worden heel erg gevraagd. En dat is eigenlijk wat, ik, uh, wat, wat meest aan de orde is. Hoezo uh, politieonderzoek? Nou ja, hoe gaat het nu verder? Hoe weten we nou precies? Wat zijn de motieven van de dader geweest? Komt u daarachter? Kunnen we daar later iets over horen? Dat soort zaken. Wat dat... zegt u dan? Nou, het, Dat laat ik aan de politie over. Ik heb, we hebben een heel mooi onderscheid gemaakt. Ik zorg voor de zaken hier in de stad. En de, de politie zorgt dat er een goed onderzoek wordt gedaan. En ik hoop dat we daar meer over te weten komen. En dat zal ook leiden tot, nou ja, hopelijk, dat je het beter kunt verwerken. De bewoners zijn vooral aangeslagen. Veel willen niet reageren, een enkeling wel. Uh, nou, we hebben gewoon gehoord wat, uh, ja, wat er precies gebeurd is en hoe het gegaan is. En uh, hoe we daar precies mee moeten omgaan, omdat we natuurlijk allemaal getuige zijn geweest. We hebben iemand van de hulpverlening gehoord, die een beetje aangaf wat voor stress mensen kunnen ervaren. In welke vorm het zich dat kan uiten. Hoe lang dat kan duren, wanneer je wel en niet hulp uh, daarvoor zou moeten vragen en bij wie? Ik vind wel dat ze allemaal wel heel open zijn in wat ze zeggen. En, uh, ja, dus er zijn natuurlijk wel wat geruchten geweest... die uh, misverstanden zeg maar, hebben uitgelokt, maar ze uh, zijn allemaal ook weer opgelost. Dus ja, Ik vind wel dat de communicatie dat is die... goed is. Nee, het lucht niet echt op. Nee. Nee, het is informatie. En dat is het dan ook. Verslaggever Theo Verbrugge was dat. Vanuit Alfa aan de Rijn. In het zuiden van het land maken ze zich weer op voor de komst van de eiken. Processierups. Jazeker, er is weer. Wordt van alles bedacht om het beestje te bestrijden. Maar dat lukt nog niet zo goed. De verkeersinformatie. Dan maar bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staat in totaal 20 kilometer file. Het is nog niet drukker dan normaal op donderdag. De meeste files staan bij Rotterdam en Amsterdam zijn allemaal dagelijkse files. De wat langere files staan op de A12, de Duitse grens richting Utrecht, verknopend Waterberg 4 kilometer. En bij Rotterdam op de A20 richting Hoek van Holland verknopend Kleinpolderplein 5 kilometer. Het windweer lijkt gunstig. Wat is de voorspelling ja. voor half negen? Ja, daarom verwacht ik ook een normale ochtendspits. En dat betekent op donderdag ongeveer 200 kilometer file. Het weer ze bij de ANWB. Dit is het NOS Radio 1 Journal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is uh, kwart voor zeven. We hebben het de hele ochtend over uh, halfjaar kabinet Rutte. En dan moeten we het natuurlijk ook hebben over de bezuinigingen die wel of niet doorgaan. De bezuiniging op het passend onderwijs en de boetes voor de langstudeerders... die worden met een jaar uitgesteld. De SGP wilde dat en de coalitie had maar te luisteren naar die wensen. Want in de Eerste Kamer kan de SGP wel eens een doorslaggevende rol gaan spelen. Minister Marja van Bijsterveld over het uitstel van de Nou, Het maakt uh, dat er uh, wat meer ruimte ontstaat om naar de uitvoering van passend onderwijs te kijken. Het is een grote stap die deze stelselwijziging voor scholen betekent. En nou, allereerst betekent het dat ik ook van voorstel uiteindelijk naar wet kan komen... want daar heb ik uiteindelijk de draagvlak in de Kamer voor nodig... Uh, maar ook voor de scholen betekent het gewoon wat meer ruimte om uh, goed na te denken... over hoe we de uitvoering van het passend onderwijs ter hand nemen. U had druk nodig, druk van het CDA-congres, druk van partijen die niet uh, binnen de coalitie werken. Waarom kon u zelf niet bedenken dat het wat te snel was allemaal, die invoering? Uh, regeren is ook gewoon vooruitzien. Je moet ook uiteindelijk uh, draagvlak creëren, ook in de kamers waar de wet uh, uh, uiteindelijk aangenomen moet worden. Nou, dat heeft gemaakt dat ik in de afgelopen weken gekeken heb, samen met de staatssecretaris naar de twee voorstellen waar op dit moment die zekerheid over de draagvlak er niet was. En we met elkaar ook gezegd hebben, nou dan proberen we tegemoet te komen aan eerdere uitspraken in de Kamer. En daar hebben we ons voorstel uiteindelijk ook goed op gericht, in de hoop dat we nu wel draagvlak hebben. Als u deze aanpassing niet had gedaan, zowel in het passend onderwijs als de langstudeerders, dan was de SGP tegen geweest in de Eerste Kamer. Dat kan wel eens van belang zijn. Bent u nou gewoon gezwicht voor de druk van de SGP? Nee, ik ben maar uh, eigenlijk op één ding uit. Het resultaat telt. Ik wil mijn doel bereiken. En dat maakt dat ik gewoon een hele praktische inzet heb... om te kijken, hoe kan ik dat op een goede manier? Nou, mooie bijkomstigheid is dat voor het onderwijsveld... wat meer ruimte en rust ontstaat. Dat is goed voor het uh, proces waar we mee bezig zijn. Uh, maar het betekent ook dat ik uiteindelijk ook een wet... en ook een ombuiging die ik mij voorgenomen had... ook kan realiseren en uh, ja, het resultaat telt. Ja, maar dat is toch ook een beetje een verlies, toch? Een ja-uitstel met uw oorspronkelijke plan... Nou, ik kan het geen verlies noemen. En uh, Nee, dat zeker niet. Ja, het is eenmalig best een grote hap geld. U moet het van uw eigen begroting bij elkaar zien te sprokkelen. Wie wordt er nu de dupe dan? Uh, wij zoeken het eigenlijk in een aantal uh, posten. Uh, en door het ook gewoon wat dat betreft een beetje te verspreiden... is het uh, naar mijn idee ook beheersbaar. CDA zei de hele tijd, prima als dit gebeuren gaat. Alleen willen wij niet dat de kwaliteit van het onderwijs eronder gaat leiden. Heeft u die garantie kunnen geven aan het CDA? Ik heb het idee dat ik met deze maatregelen... voor, deze, voor de begroting van OCW gewoon verantwoorde maatregelen neem. Ja. Nou, op een heleboel vlakken wordt een beetje bezuinigd. Volgens het kabinet heeft dat dus geen grote gevolgen voor het onderwijs. Je hoorde verslaggever Marcel Bril uh, in gesprek met minister Marja van Bijsterveld. En na zeven uur gaan we het hebben uitgebreid hebben over uh, een half jaar kabinet Rutte. Gaan we maar weer schakelen met Joris van der Kerkhof. hij is in Oostzaan. En in Oostzaan is er eenmaal niet fatsoenlijk rustig te ontbijten bij de familielust. De spanning aan tafel is te snijden. Ah, nou, laten we niet overdrijven. Ja, nou ja boven tafel voornamelijk Marcel. Uh, en uh, uh, op de eerste verdieping waar de kinderen slapen. Uh, dat kun je, dat zei u net, hè, als, er, als je daar zo'n uh, teller neerlegt, zo'n meter neerlegt, dan gaat hij vloep helemaal naar rechts. Ja, dan slaat hij uit. Dat slaat behoorlijk uit. Dat wil je eigenlijk als ouders niet zien. Op het kussen van je kind. Heel veel spanning. Nou ja, van binnen en op het metertje, ja. Ja, ja. ja dat klopt. Ja, het valt nu een beetje stil, nu de uitzending begint. Maar jullie waren net met z'n allen uh, heel erg driftig aan het discussiëren. Twee mens, drie mensen van het actiecomité. Een uh, raadslid van de, van de VVD hier in Oostzaan. Zullen we naar buiten lopen? We zien de draden wel hier oh. zo vanuit uh, het raam uh, in de tuin. Maar het is misschien nog bijzonderder als we buiten zijn... om dan uiteindelijk aan te geven dat die hoogspanningskabel... en die hoogspanningsmasten um, echt midden in de tuin staan. Um, u woonde een paar honderd meter verderop uh, in een nieuwbouwhuis. En u dacht van, dat is raar, dat is vervelend. Ja, we werden opgeschrikt door dat geluid. En uh, dat bleef me aanhouden. We kennen het van met mist en met sneeuw en met ijs... Maar dit was net of er iemand met een blik brokken stond te rammelen en dan 24 uur per dag. Dus mensen gingen vragen stellen en werden in eerste instantie van het kastje naar de muur gestuurd. En uiteindelijk hebben we een voorlichtingbijeenkomst gehad van de GGGD. Die zei van, niks van de hand, alles in orde volgens de wetgeving in Nederland. Maar de mensen zijn niet zo gek mee tegenwoordig en zoeken via Google wat er gebeurd is. En toen bleek dat de lijnen waren opgehoogd van 150.000 volt naar 380.000 volt. Dat is veel wat er dan doorheen komt. Je zou denken dat dat helemaal rood moet worden, die traden... als er zoveel vol doorheen gaat. Vandaag is er een hoorzitting in de Tweede Kamer. U gaat er naartoe en u gaat er in alle rust zitten en luisteren. Mm -hmm. ja. ja. Maar ik wil ook wat zeggen als het kan. En wat gaat u zeggen dan? Nou, iets over recht en onrecht. Ik wil graag dat dingen duidelijk zijn. Ik wil graag dat iemand mij vertelt... meneer Lust, u woont daar prachtig en u woont daar gezond. En op het moment dat ze dat niet kunnen, moeten ze hun verantwoording nemen. En dan moeten ze zeggen, meneer Lust, u moet daar onmiddellijk weg... Met uw kinderen. Maar kan meneer Lust dan niet zelf gewoon weggaan als hij zo bang is? Nou, hij wil wel, maar waar moet hij heen? Meneer Lust heeft hier zijn bedrijf, die woont hier. Meneer Lust heeft ook zijn hypotheek. Ja. En meneer Lust is over hier. Dat, dat is het ja, bedrijf ja, wat, ja. wat hij heeft. Maar ruimte zat hier als we naar achter kijken. Ja, maar ja. Dan moet je wel betalen. En dan moet je wel eerst je spul verkopen. Dan moet je wel weg kunnen. En dat is die padstelling waar je in zit. Je hebt het wel eens met schaken. Ja. Ja, nou, en dan hou je, je ermee op als het ja, dan maar een padstelling als is. Ja, vaak dan loop ik weg en denk ik niet aan wat er zou kunnen gebeuren. Nou, u loopt nu niet weg. Uh, we gaan, uh, u, u met z'n allen loopt niet weg. We gaan zo over een half uurtje gewoon weer eens verder praten. Over de gevolgen van die, uh, die massa. Je kijkt echt vanzelf omhoog als je, naartoe, uh, als, als je erover praat. Kijk ik u niet in de ogen, maar ga ik, u wel, uh, ga ik zo wel doen. Ik val niet. Hè. Nee, ik val ik niet, op, want het is een mooi ja. tuintje hier. We ja. gaan zo verder praten. Die lust in Oostzaan maakt zich zorgen grote zorgen over de spanning met name op de eerste verdieping in de kamer van de kinderen. Ja, dan die eikenprocessierups met het mooie weer van de afgelopen dagen zijn de eerste eitjes van de rups uitgekomen. Als de rups over een paar weken gaan vervellen. Krijgen mensen jeuk of branderige ogen? Om de beestjes effectief te bestrijden is meer kennis nodig. Vandaag wordt daarom in Dieverbrug een proeftuin geopend, waar het gedrag van de eikenprocessierups bestudeerd wordt. Uitvoerig. Sylvia Henningman beheert de proeftuin. Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit gaat haar resultaten onderzoeken. Dat is het, Arnold. Ja, Hij is echt fantastisch. Van een gigantische kooi. Ja, vijf vierkante meter. En hoeveel bampen staan erin? Oh, jeetje, een stuk of twintig uh, of zo. Ik heb het nog niet eens geteld, Toen ik wil zeggen. Uit allerlei delen van het land? Die eitjes de, uh, die komen uit verschillende delen van het land. En die bomen is uh, cadeau van een bevriende boomkweker... die uh, ons verschillende eikensoorten ter beschikking heeft gesteld. Zodat u kunt onderzoeken op welke eik, welke rups uit welk deel van het land zich het lekkerste voelt. Ja, we willen gewoon beter inzicht hebben van uh, wanneer komen ze uit, bij welke weersomstandigheden, uh, hoe, hoe gaan die vervellingen, hoe snel volgen die elkaar op, zodat we de gemeentes uh, en de, de beheerders die iets met die eikenprocessierups moeten, dat die op een verstandige en een goed moment kunnen de beheer kunnen gaan voeren. Hier, dat is Uffelte. Kijk, die worden nu geboren, zie je? Maar deze tak die was uh, gesnoeid. Maar moet ik me dan voorstellen dat u daar in Uffelte rond bent gaan wandelen. En tussen de gesnoeide takken bent gaan kijken of er toevallig eitjes op zitten. Oh, dat doen we vaak hoor. Ja, hier kijk. Ze zijn in processie al. Dat draadje hier. Dat zijn de rupsen. Want hoe serieus is het probleem? Want ik heb eerlijk gezegd nog nooit jeuk gehad van een eigen processie En ik ken ook niemand die daar last van heeft. Nou, wij kennen daarentegen juist heel veel mensen. En vorig jaar in Reden, die jongen bijna doodgegaan, een graafplaatsbeheerder. Dus dat zijn heel veel. Jaarlijks 8 tot 9000 mensen bezoeken een huisarts of belandend ziekenhuis. En het probleem gaat zich ook steeds verder manifesteren. Het zit sinds vorig jaar in heel het land. De populaties nemen steeds verder toe. En de mate van blootstelling en hoe vaak men blootgesteld wordt aan die haren... kunnen zich ook allergische klachten ontwikkelen. Nou, daar is gewoon ook nog meer zicht op nodig van uh, de omvang van het probleem. En dat met, met deze kooi hier uh, kunnen we echt een flinke stap mee maken. Want hoe bestrijd je de eikenprocessierups als je het op de meest effectieve manier wil doen? Als je het wil doen voordat ze echt die brandharen krijgen... kan je tegenwoordig, en dat is een methode die Sylvia ontwikkeld heeft met, uh, met aaltjes... dat zijn kleine uh, ja, bodemwormpjes die je uh, op die uh, bomen spuit... Uh, een andere methode die heel breed wordt toegepast... is met een bacteriemengsel spuiten. Um, dan spuit je op de bladeren. Die bladeren worden opgegeten en daar gaan de rups aan dood. Nadeel daarvan is dat heel veel andere rupsen... die ook dat blad eten, ook doodgaan. En ja, daar gaan dus onnodig heel veel uh, uh, vlinders... andere soorten ook uh, aan dood bij die bestrijding. Ook omdat men niet zo goed weet... wanneer dat die bestrijding precies moet plaatsvinden. Ja, door beter daar zicht op te hebben hoe de ontwikkeling precies verloopt... hopen we dat we... Ja, meer gemeentes en uh, treineigenaren kunnen aanzetten om ja, betere time te bestrijden. Met veel minder effect op uh, de overige natuur. En dat is wat u hier voor het eerst kunt gaan onderzoeken? En voor het eerst in Europa eigenlijk dat, uh, dat nu dit mogelijk is... om in zo'n gecontroleerde omstandigheden, in zo'n grote kooi, uh, dit op de voet te volgen. Dus ik ben heel blij dat Sylvia dat uh, kan gaan volgen. En dan dus uiteindelijk misschien minder jeuk en minder brandruggen. Oh, Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit uh, was in gesprek met Colette van Nune. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkrant. IJsland begint nog deze zomer met het terugbetalen van de iSafe-schulden... schrijft de minister-president van IJsland in een ingezonden brief in de Volkskrant. Premier stelt dat de betalingen ruimschoots genoeg zullen zijn... om alle spaarders voor 90% te vergoeden. Eerder deze week werd in een referendum de terugbetaling door IJsland afgewezen. Toch hoeft Nederland zich geen zorgen te maken, zegt de IJslandse minister-president. De zaak zal nu geregeld worden met tussenkomst van rechters. En ongeacht van welke rechtsgang dan ook... heeft Nederland recht op geld uit de inboedel van Landsbankie. Daarmee zou al 89% van de schulden gedekt kunnen worden. Schietclubs werven actief jonge leden is de opening van Trouw. Krant heeft de informatie uit het marketingplan van de Koninklijke Nederlandse Schuttersassociatie, de KNSA. Schietclubs willen scholen gaan benaderen om nieuwe leden te werven. Praktijklessen moeten leerlingen naar de schietschool lokken. Actie is gericht op scholieren van het VWO, HAVO en technische mbo-opleidingen. KNSA-voorzitter Sander Duisterhof uh, ziet in het drama in Alphen aan de Rijn geen aanleiding de promotie actie uit te stellen. Volgens Duisterhof schieten veel jongeren al op de kermis of met een luchtbux bij hun ouders. Schieten op een schietclub heeft dan als voordeel dat het daar onder begeleiding gebeurt. De bijstandsklant strenger aangepakt, meldt het Algemeen Dagblad. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag hebben een strenger bijstandsbeleid afgesproken. Wie niet goed meewerkt met de sociale dienst wordt gekort op de uitkering. Werklozen die een baan weigeren zijn hun uitkering tijdelijk helemaal kwijt. Hetzelfde geldt voor agressieve bijstandsklanten. Dan naar de Telegraaf staat Secretaris Wekers van Financiën wil dat de tarieven van de inkomstenbelasting omlaag gaan. De Telegraaf schrijft dat Wekers de tarieven terug wil brengen naar 30, 40 en 50 procent. Nu is dat nog 33, 42 en 52. In ruil voor de belastingverlaging moet dan wel de BTW omhoog. Alles om het belastingssysteem eenvoudig, solide en fraudebestendig te maken. De eerste stap is het afschaffen van het lagere BTW-tarief. Uitzonderingen zijn volgens de staatssecretaris een verstoring van de economie... en dus moeten worden ingegrepen. Andere manier om het lagere tarief te te betalen is het aanpakken van de belastingvrijstellingen en de aftrekposten, al wil wekers wel duidelijk hebben dat de hypotheekrenteaftrek niet geschrapt zal worden. En Nederland loopt achter in de wetloop om patenten, schrijft het FD. Het, uh, uit cijfers van het Europees Patent Office daalt het aantal patentaanvragen sinds 2008, wat in de rest van Europa in 2010 het aantal aanvragen weer op recordhoogte ligt. Critici van het innovatiebeleid van de regering hebben daarmee meer munitie gekregen. Het aantal aanvragen is namelijk een goede graadmeter voor de dynamiek uh, van innovatie in een land. Toch is